weer en forse windstoten neemt nog steeds toe aan zee staat een stormachtige wind en het wordt 5 tot 8 graden dit was het NVM verkeersupdate, verkeersupdate.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 En jij beleeft het. Sneeuw Warmte, Kerst. Zie Dit is kerst met ZFM. Met men nu. de herhaling van Goedemorgens antwoord. Afgelopen maandagochtend trof een voorbijganger een 53-jarige dode man aan op het veld aan de kamerling Onnesstraat. Het gaat om een politiemedewerker die buitendiensttijd is overleden tijdens het uitlaten van zijn honden. De omgeving is enige tijd afgezet geweest voor nader onderzoek. Hieruit kwam naar voren dat hij een natuurlijke dood is gestorven. De politiemedewerker was werkzaam als wijkagent in Zandvoort. Naar nu is gebleken dat het hier de heer René Huismans uit Zandvoort betrof. Afgelopen zaterdag nog de gast tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... vanuit Hotel Hoogland. Voordat straks de herhaling van dit interview te horen zal zijn... zal mevrouw Geuransson, voorzitter van ZFM... U, de luisteraars, nog toespreken. Dan volgt nu de herhaling van afgelopen zaterdag van Goedemorgen Zandvoort. Then hearing you say, I'm going to my... Dan zeggen wij tegen u Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen Irene, Irene Goedemorgen die presentatie en ondergetekende Rob Petersen. De techniek vanochtend is in handen van Pascal van de Peek. En de redactie deze week van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie van Gerry Rutte. Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn er weer in Hotel Hoogland live... vanaf uh, onze prachtige locatie hier uh, naast de Watertoren. Heeft u zin om langs te komen, dan mag dat altijd. Ja, we hebben zelfs wat lekkers erbij. Want, uh, ja, wat lekkers erbij? ja, ja, ja, Sinterklaas was uh, het ja, Oh Ja, ja, Zwarte Piet was het inderdaad, ja. Helemaal goed, helemaal goed. Ja, wat gaan we allemaal doen iedereen vanochtend? Ja, we beginnen met uh, de toneelvereniging Hildering... met uh, het, uh, het stuk wat heet Naar Bed met zo'n portret. Nou, dat wordt heel interessant. Peter Bluis, die zit al klaar met heel Nieland om daarover te komen praten. Ah, leuk. Nou, daarna krijgen we een gesprek met René Huismans. Hij is de nieuwe wijkagent van Zandvoort Noord. En gaan we graag met hem in gesprek natuurlijk. En dan eindigen we met de trekking van de december op maand loting. En dat wordt gedaan door Ingrid, of tenminste, de, ze komt erover vertellen... Ingrid Mullen van de OVZ. Ja, dan hebben we pauze om 11 uur het nieuws natuurlijk. En na het nieuws gaan we naar de politiek. Gaan we praten met Kees Dreisma uh, van D66. En dan... Ja. Daarna dan gaan we met Leo Miesbeek praten. God, die Leo die komt ook regelmatig langs hier. Die kan beter een ja. vaste stoel krijgen. Ja, die hier, dus kan beter even, een vaste stoel ja. krijgen. Want de ijsbaan die gaat weer open op 13 december. En daar willen we best alles over weten. Ja, geweldig dat de ijsbaan er weer is en gaat komen. Dat is allemaal prima. Dat ja. is een heel mooi evenement in ons vrije uh, dorp. Ik hoop Weindig... dat het koud wordt trouwens. Want het, ja, is, het moet wel wat het koud worden hoor. voor ja, de kosten. Hè? Dat is, uh... Aan de andere kant wil ik zo graag de zon zien, Dus dat is een ja. beetje dubbel. Weinig uh, qua in interviews in in ieder geval met het meisje met de zwavelstokjes museumpodium. En we praten dan met Noortje Oliemuller en Fred Rozenhart. Ja. Wat is het eigenlijk? Wat da dat is het vandaag. Maar we beginnen het, met, met ja. uh, Peter en Hil, mogen we zeggen. Hè? We mogen, okay. mogen tutoieren. Ja, toneelgroep Wim Hildering. Ik heb mijn kaartjes al uh, besteld. Ja, je ja, je je ja nou, ik heb ze nog niet binnen, maar ik hoop dat ik ze gewoon moet afhalen hè, als je besteld of hebt. Als je besteld hebt, ja. Ja, nee, precies. Bij ja, kan bij de zaal, ja. Maar, maar loopt het al aardig te verkoop? Ja. Zaterdag is uitverkocht, sowieso. Dus als je zaterdag plannen had, dan gaat dat niet meer. Okay. Voor de vrijdag zijn er nog kaarten te verkrijgen bij de Bruna. Oké. Okay. Oh, okay. Dus uh, 12 december is dat dan, aanvang om 8 uur zaterdag. Als je besteld hebt, dan heb je altijd plek, hè? Ik heb besteld. Nou, kijk. Want ik ben een donateur. Ja, natuurlijk. Nou, kijk, kijk, het helemaal goed. kijk, kijk. Ja, dat, ja. dat, dat zijn de goede dingen om te, om te steunen, zeg ik altijd. Dat hoort erbij. Maar vertel even, ik vind het een leuke tekst. Naar bed met zo'n portret... Ja, ja. ja wil, wil je alles weten? Nou, nee, heel, uh, niet ja, alles, want niet dan alles. verraden we alles nee. natuurlijk. Ja, maar een klein beetje een van de Het is een, ja, het is, een, het is een, een romantische komedie. Okay. Dus uh, ja, speciaal voor de dames hebben we dat uh, ingelast, dit, uh, dit stuk. Uh, het, is, het is geen klucht, hè, dat, uh, dat je legt de buiken van het lachen. We hebben gekozen voor een wat, uh, wat rustiger verhaaltje. Het gaat over een uh, jonge dame die een bed and breakfast uh, exploiteert en uh, die heeft... Uh, het vorige seizoen... Een, een cliënt op bezoek gehad... een zekere meneer Wagenmakers... en meneer Wagenmakers... die was zeer gefortuneerd... en verkikkerd op de eigenaresse... van het ah. uh, bed-and-breakfast. Uh, helaas... de goede man is uh, overleden... en heeft uh, al zijn vermogen... nagelaten aan zijn enige neef... een zekere Freek. Uh, met die verstanden... Dat. dat hij uh, met de eigenaresse trouwen moet. Oh, ja. ja. ja. Zo. Dat, ja. Was, dat was de voorwaarde. Dat is een heftige voorwaarde. Ja, en, en het gaat niet om, uh, om twee penning. Het gaat om 20 miljoen euro. Goedemorgen. Ja, Had ik hij, de helft van vast. Ik ben blij dat je zit. Hè. Oh. <laughs> <laughs> en uh, ja, Lisbeth, dat is dan de, de eigenaresse van de bed and breakfast. Die, uh, die was een beetje verbolgen. Ja, de, de, ik ga toch niet trouwen met iemand die ik niet ken. Dus ze had een slim plannetje opgevat. Ze had zich uh, vermomd als werkster. Zodat uh, ze die Freek uh, zeg maar, uh, kon ontmoeten. Zonder dat hij wist uh, dat dat de eigenaresse was. Ja, en ik kan nog veel meer vertellen... maar nee, ik ga niet, natuurlijk niet alles nee, verklappen. Nee, nee, nee, nee, maar, dus komen maar, maar, maar, maar... ik kan je wel vertellen... dat het wel goed eindigt. Oh, gelukkig. Ja, ja, ja, dat eindigt dat vinden we fijn, Ze Een story met een happy zijn, end. Goed, goede verhalen die goed aflopen wel heel prettig. Ja, ja, het is dus geen drama, nee, nee. nee, hoor, gevolg. we gaan uh, niet op de drama -tour. Dat gaan we niet doen. We maar zaterdag dus, uitverkocht al? Ja, zaterdag uitverkocht. Ja, is ja en terecht mooi, mooi. Want je krijgt wel wat te zien bij heel dingen. Ja, dat is Hoeveel mensen kunnen er binnen? Zo'n 200. Ja. Nou. Dus we kunnen 400 Zandvoertse zieltjes gelukkig maken. Ja. En de rest moet de volgende keer maar weer in april. Ja, wachten tot het volgende ja? stuk. Er wordt hard gewerkt hebben jullie altijd. Ja, het is een vereniging die inmiddels ruim 60 jaar bestaat. En uh, wij zijn 60 jaar jong. Je ziet, er is een overweldigende belangstelling om te spelen. We hebben in de seniorenklasse, zal ik maar zeggen, hebben we 22 actieve spelers. En ja, we hebben natuurlijk nooit een toneelstuk voor 22 man. Dus het is een kwestie van rouleren. En de jeugd loopt ook volop. We zijn nu ook een stuk aan het voorbereiden met een... Kind of twaalf, zo'n beetje. Dus ja, de, de vereniging is springlevend, Ondanks uh, de bejaarde leeftijd. Ja, nieuwe voorzitter lastig. Een Nieuwe voorzitter, ja. inderdaad. Heel uh, jong bestuur. Heel jong bestuur. Ja. Dat, is eigenlijk, dat vond ik heel mooi. Want ja. ik ken Paolo, die natuurlijk ja. goed van dingen uit het verleden al. Maar dan vind ik het leuk dat er een, een jonge vent als voorzitter komt. Dat is ook goed voor, uh, ja, voor de hele vereniging, denk ik. Ja, Maar dus zeker. het hele bestuur is eigenlijk verjongd. Hm? En okay. dat... Uh, Geeft natuurlijk allemaal weer nieuwe ideeën en dat, uh, ja. dat vinden we leuk. Nou, het is mooi, die kijken heel anders tegen sommige zaken aan. natuurlijk. Ja, we moeten ook niet zo'n uitsterfconstructie hebben. Nee, he, van, nee. uh, dat het alleen maar van die oudjes zijn die, die, die, die dan. Nee, maar dat is maar juist maar. mooi, want ja, met een hedendaagse. Ja, Technieken in de hedendaagse samenleving kijken jongeren er natuurlijk heel anders aan tegen zoiets als toneel. Wat in wezen iets, iets klassieks is. Hè? Ja. ja, klopt. Ja, men, men zegt wel een, een, een, een oud ja. Nederlands spreekwoord, uh, new brooms sweep clean. Ja. En in dit geval gaat dat op. Uh, uh, de voorzitter heeft 15 jaar lang uh, zeg maar de voorzittershamer uh, gehanteerd. En uh, dat heeft hij met verven gedaan. En we nemen ook met pijn in het hart afscheid van, uh, van Paul in zoverre... Van zijn voorzitterschap. Hij blijft actief in de vereniging. Hij blijft ja, te veel stukken Zonder paal die kunnen ja, we eigenlijk dat is, niet. He? Dat kan ja, eigenlijk niet. <laughs> nee. Dat nu niet mee. Maar, <laughs> een maar inderdaad, ja, nee, Hein is, een, is een, een, een jongen en ook zijn vriendin Wendy. Dat zijn mensen die het, het, het, waar het vrijwilligersbloed rijk wordt stroom. Ik kan net zeggen, maar dat is van huis uit meegegeven. Dat he? is van huis uit toch. meegegeven. Ja, en en hij je, ziet ook. Bij, ja. je ziet bij jongeren dat die toch uh, niet al te. Veel voorop lopen wat, wat vrijwilligerswerk betreft. Maar dat kan je Van Heijn en Wendy niet zeggen. Die, uh, die zijn in meerdere verenigingen actief. Geheel belangeloos uiteraard. En dat siert uh, de jonge mens. Ja dat ja. je daar je tijd aan wil geven ja. en tijd voor wil maken, ja. want Hij die hebben natuurlijk ook, ook, ook een baan allebei. Dat zijn op een gegeven moment omdat je, ja tegenwoordig, je hebt natuurlijk, ja alles is uh, digitaal. Eh, en ik ben heel benieuwd hoe dan zo'n jonge voorzitter dat gaat. Ja, op een gegeven moment gaat implementeren in. Uh, in het toneel eigenlijk, wat toch een klassiek gegeven is eigenlijk, waar weinig uh, ja, wel maar de, aan te pas komt. maar de ja. communicatie tussen de leden onderling gebeurt natuurlijk niet ja, dat dit wel, moment maar, al digitaal. Op toneel zelf bedoel ik, ja. Op toneel zelf uh, nog niet, nee. Ja, nee, nee, dat gebeurt <laughs> nog niks. Dat wordt gewoon echt puur toneelspel met een souffleus in het hokje en ja, ja, echt op zijn ouderwetse toer. Ja. ja, maar dat is, dat is leuk. En dat, dat is heeft mooi. ook iets leuks. Ja, zeker. Goed voor de vereniging. Ja, ja is leuk hoor. Dus we gaan ervoor. We gaan ervoor ja. Ja. Nog, kaarten voor de vrijdag. Alleen voor de vrijdag. Vrijdag. Noem even de datum nog. Eh, vrijdag 12 december, dus aan van vol, 8 weekend hè? Ja. zaal ja. over... gaat, gaat om half acht open. En ja, je hoeft geen zakdoek mee te nemen. Maar wel een brede glimlach. Altijd gewenst. Ja. Ja, ja. En dan kaarten in de voorverkoop. Waar zijn die verkrijgbaar? Kaarten zijn in de voorverkoop... Uh, verkrijgen we bij de Bruna op de grote krocht. Uh, haasje, want uh, voor je het weet uh, moeten we iemand teleurstellen en dat willen we niet. Ik weet ook van de andere jaren dat mensen ook altijd heel vroeg komen, omdat ze heel graag een goede plek uh, willen hebben. Soms moet je duwen aan de, aan de ja. kant tegen de deur om hem open te krijgen, zo voor staan. Ja, daar mensen staan mensen af voor de deur. Voor de deur. Nou, dat, dat is was, toch geweldig? Een heerlijk ja, het is mooi, idee. in ieder geval dat ja. het zo leeft. Ja, ja. ja dat klopt. Enig. Nou, nou ben, ja, wil je nog iets kwijt erover? Uh, nou, behalve dat. Nee, je wil. Ik kan natuurlijk niet te veel zeggen, want anders. Nee, is de nee, haal, nee. Dan leg je geen Nou, ik wil nog wel wat overlaten voor het publiek. Ja, precies. Ja, dus vrijdag. Uh, je moet het gewoon meemaken, Zo is dat. Ach, en, en je weet, als je eenmaal behildering geweest bent... Dan ben ja, dan blijf je komen. komen. Ja, nou, weet je wat je kan verwachten, een beetje. Daarom ben ik ook donateur geworden, omdat ik ja. het echt uh, erg op prijs Ja, dat is, is ook een veel vanzelfsprekendheid Dat Vind ik eigenlijk ja, wel. Ik en het, het ja. is natuurlijk ook 10 euro op jaarbasis. En daar heb je twee voorstellingen voor. Nou, dat is ja, toch, dat is in deze tijd ook wel heel weinig. Hè? Dat is toch heel weinig, En Je hebt nou, gezellige nou, avond. De steun die je daarmee geeft uh, en laat zien... En ook dat, natuurlijk. Zonder dat kunnen wij het ook niet, hè? Dus, vrijdag... 12 december. Kaarten verkrijgbaar. Bij de, bij de Bruna. En nog eventueel aan de zaal. Maar dat is niet zeker. Want ja. het kan uitverkocht nou, zijn. Het zou uitverkocht kunnen zijn. Maar ja, dat merk je gauw genoeg. Als je bij de Bruna een uh, nee verkoopt. Dan weet je het. Dan ja. weet je dat, je dat je te laat bent. Ja. Okay. Dan zou ik zeggen in april uh, herkansing. Oké. Okay. Ja, Dankjewel voor jullie komst. Ja, en, uh, over veel de plezier de de en de tot uh, ja. volgende week, uh, zeg ik. Graag gedaan, dat iedereen. We, ja. Graag gedaan. Dat Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Op dit moment luistert u naar de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort, van zaterdag 6 december jongsleden. In deze uitzending stelde René Huismans, de nieuwe wijkagent, zich aan u voor. Dit heeft maar van korte duur mogen zijn. Met leedwezen hebben wij kennis genomen van het feit dat René Huismans afgelopen maandag zeer onverwachts en zeer plotseling is overleden. Namens het bestuur en de medewerkers van CFM... wil ik allen die René Huismans dierbaar zijn... vanaf deze plaats heel veel sterkte wensen met dit grote verlies. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw, kinderen en kleinkind... en wij wensen hen heel veel sterkte en heel veel kracht in deze moeilijke tijd. Het interview zal dadelijk na afloop van de muziek... wederom te beluisteren zijn. Wij kunnen ons voorstellen dat er voor sommigen van u te pijnlijk is om hiernaar te luisteren. Wij raden u in dat geval aan het geluid weg te draaien... of de radio tot kwart voor negen uit te zetten. Uh, Live-cd'tje, uh, live, live, uh, ja, ja, een mooi stukje muziek. Tegenover ons, René Huismels. Goedemorgen. Goedemorgen. Mogen René zeggen, dat hebben we net afgesproken. Ja. Nieuwe wijkagent voor Zandvoort Noord. Klopt. Daar heb je een bepaald beeld uh, mee, zeg maar, hè. wij, achter de microfoon. Maar wat houdt dat nou concreet in? Uh, de wijkagent is uh, eigenlijk uh, de spin in het web. Dus degene die alles moet signaleren uh, wat er in zijn wijk gebeurt, uitzetten in het team. En dan moet daar actie op on worden ondernaam onder geworden. Onder dus, uh... ja, woon je ook in Noord? Heel toevallig woon ik ook hier. Ja, dat is wel prettig. Ja, ja. Nou, dat kan ook wel eens lastig zijn, denk ik. Want je, wordt, je bent nooit los van je werk dan eigenlijk. Klopt, maar het is ook uh, hoe je ermee omgaat. En tuurlijk heb ik wel eens een uh, bezoeker aan de deur. Ja. Dat ik spreek u aan mijn deur hou. Maar uh, dat zijn de mensen die mij echt goed kennen. En dan gewoon uh, de weg weten en dan ineens aan mijn de deur staan. Nou ja. Maar ja, dat heb je zelf in de hand. Je kan ze ook uh, weer verwijzen naar een ander tijdstip. Of op een andere manier mee omgaan. Dat is niet zo moeilijk. Ja, het instellen van een wijkagent is wel iets moois, denk ik. En als ik kijk naar mijn jeugd, had je de Zandvoortse politie. Hè, die zat op de hogerweg En je kende ze allemaal. Ik wist precies hoe ze waren, of ze hadden een bijnaam of niet, maar je kende alle agenten. Ja, tegenwoordig in principe wat, wat rondrijdt in het dorp, dat zijn mensen die vaak buiten Zandvoort wonen. En Tot. dus ook niet de ins en outs van Zandvoort kennen. Ja. Dus een Dat is wel een heel mooi uh, instituut, denk ik. Ja, en zeker als je al een tijd mee Dus ik heb dat ook nog meegemaakt. En ik ben hier in 82 gekomen. En toen heb ik hier 25 jaar gezeten in Zandvoort. Ik heb een uitstapje naar Heemstede gemaakt. In uh, 97, zeg maar. En, uh, en dit jaar weer teruggekomen, uh, omdat ja. uh, de vacature natuurlijk uh, kwam voor wijkencentrum. Hoeveel wijken uh, heeft de handwoord nu? Vier. Vier, vier, vier. En er zijn er drie van echt op de wijken, dus centrum, zuid en noord. En dan hebben we een in voor het uh, toerisme. Jeroen Poppe, die doet echt het strand en die pakt bij mij het circuit weg en zendt de parks weg. Nou, ja. Ja, dat is toch iets specifieks dan, hè? Dat is iets specifieks, klopt. Ja. Dat is typisch iets voor Zandvoort wat afwijkend is, zeg maar... ten opzichte van een normale gemeente. Ja, en hij heeft ook eh, alle overlegstructuren, de ingangen. En eh, dan hoef ik me daar niet mee bezig te houden. Want Zandvoort Noord is op zich al, eh, ik denk, de meest drukke wijk... van eh, het gebied waar wij in, in werken, zeg maar. Hoe en, komt dat? Wat, wat, wat maakt het anders? Wat maakt het drukker dan bijvoorbeeld een wijkcentrum? Een centrum is... Eh, heeft heel veel de horeca natuurlijk hè? En, en, en de winkels. Maar Zandvoort heeft flats, uh, toch heel veel huurwoningen. Trekt heel veel uh, en dat brengt het gewoon met z'n sociale problematiek. Dus... Er wonen ook veel mensen daardoor. Hè? En er wonen ook door door de veel flat. mensen. Ja. Ja. ja, klopt. Maar is dat, is dat, uh, levert dat meer irritatie op bij mensen, zo'n flat? dat. dat mensen zich erger aan elkaar en dat nou ja niet altijd op een prettige manier uiten. En zijn dat dan ook brandjes die je op die manier kan blussen? Ja, dat gaat gaat constant door eigenlijk. En je hebt mensen die uh, liggen constant overhoop met hun uh, buren. En dan is het weer even verrust. En dan, ik, wij zeggen altijd, dan loopt het putje weer over. En dan begint het weer. Maar dat is een, een constante stroom van, uh, van burenoverlast. Uh, huiselijk geweld. Uh, problemen met uh, links en af en toe met de jeugd. Alhoewel dat hier op Zandvoort vrij... Uh, uh, rustig vaak af en toe dan uh, speelt het weer even de kop op en dan heb je weer een, een bepaald hang uh, jeugdgroepje maar dat valt reuze mee is het is het zo dat um, dat dingen zo'n uh, zo'n zo, zo overlast dat daar ben je als wijkagent bij betrokken maar daar zijn er zijn ook nog andere partijen bij denk ik hè? De, de woningbouw zou daar misschien in kunnen participeren ja, dat klopt. ik heb uh... Ik was altijd een klein beetje tegenstander van een, van een spreekuur. Omdat je dan echt gebonden uh, voor een aantal uren op een bureau moet gaan zitten. Uh, Zandvoort Noord vraagt dat ook echt, een, een spreekuur. Uh, heeft het ook altijd gehad. Uh, Zij het uh, op het moment dat ik uh, ging solliciteren was het eventjes uh, weg. Dus dat hebben we nieuw leven in uh, geblazen. En sinds uh, een maand zeg maar, uh, draai ik uh, de dagen draai ik op uh, dinsdag van half drie tot half vijf spreekuur. En uh, dat is verruimd met, met partners erbij. Zoals je al zegt, de, de woningbouw zit daarbij. Uh, iemand van buurtbemiddeling. En de klachtencoördinator van de gemeente Zandvoort. En de andere dingen, de oneven weken, draai ik van uh, of, uh, 1900 uur tot 2100 uur. Dus echt dat de mensen dan uh, in de avond aan kunnen lopen. En waar gaan ze dan naartoe? Waar ben je dan? Ik zit in het pluspunt en uh, laagdrempelig, dus mensen kunnen gewoon binnenlopen... en uh, kunnen dan uh, hun problemen met mij bespreken. Zijn mijn partners erbij, dan kan ik gelijk doorverwijzen... dus dan kunnen we het ook vrij klein houden. Ja. En, uh, en dat is wel heel van belang, want uh, het is buurtbemiddeling is te weinig uh, ingezet... De afgelopen jaren. Veel te weinig eigenlijk. En ja. als het zo doorgaat, dan uh, zou dat doodbloeden. En dat proberen we weer nieuw leven. Dat dus ja, is een heel mooi instituut. Ja, dat, dat denk ik ook. Dat zijn vrijwilligers die in de bemiddeling zitten. Zeker. En ja. dan uh, heb je niet altijd dat uniform over de vloer. Of uh, dat mensen gaan kijken van... Hé, hey, daar gaat de politie uh, naar binnen. En uh, daar is zeker wat aan de hand. En nu uh, komen mensen... Die moeten zich dan zelf aanmelden. Af en toe geven dat een, uh, een duwtje in de rug. Hè, dat we mensen wat... Uh, ja, wat meer kneden om toch uh, die buurtbemiddelingen uh, te doen. Want het is uiteindelijk, als je echt tot het, uh, het alleruiterste gaat... voor de rechter bijvoorbeeld, uh, als mensen echt uit huis moeten worden geplaatst... dan gaat een rechter toch vragen, van, heb je buurtbemiddeling ja, je ingeschakeld? En als je ja. dat niet gedaan hebt, dan... Uh... De, re de rechter vraagt altijd, van, heb je er alles aan gedaan... om ja, dit uh, te kunnen ja. voorkomen en uh, te kunnen bemiddelen? En dan ja. als je dat niet gedaan hebt, dan wijst hij je weer terug. Lijst hij je weer terug, dat ja. klopt. Ja. ja. Merk je een verandering bij, bij jongeren in, in, in Noord? Dat ze dat toch uh, ja, uh, zich meer bezighouden met hun school... en uh, wat minder bezighouden met uh, de rottigheid uithalen? Nou, ik denk dat de problemen van alle dag zijn. Dat, uh, of dat nou zoveel jaar geleden. natuurlijk hebben ze een andere items waar ze zich mee bezighouden. Maar uh, kijk, nu komt uh, de decembermaand komt er weer aan. We horen links en rechts alweer uh, het vuurwerk uh, knallen. Ja. Dus uh, nee, ik denk dat ze over het algemeen hebben ze wel dezelfde, dezelfde dingetjes. En uh, om te zeggen dat Zandvoort echt een keiharde hangjeugd uh, een, een probleem heeft, nee, dat, uh, nee. dat valt reuze mee. En tuurlijk zijn er altijd door uh, bepaalde gezinnen... dat jongens de, die je wat meer tegenkomt op, uh, op straat. Maar ja, dan uh, geef je daar weer de nodige ja, uh, aandacht. We hebben een goed uh, jeugdmedewerker uh, die, uh, die daar adequaat op inspringt. Ook in het pluspunt uh, zit. Jongeren daar naartoe trekt. En uh, ja, dat gaat over het algemeen gaat dat goed. Maar dan blijven er altijd buiten de boot uh, vallen. Ja. Je kan niet alles in, in de hand krijgen natuurlijk. Nee, er nee, nee. nee. zijn er altijd die uh, afwijkend gedrag vertonen... en dan uh, ook wel uh, strafrechtelijk in de problemen. Hoe, hoe, hoe ver kun je dan gaan? Uh, he, als, als, als je blijft uh, zien, of tenminste je ziet dat, dat die bepaalde jongeren... die blijven zeg maar, problemen veroorzaken... kun je dan ook echt ingrijpen en zeggen... van nou daar moeten we uh, meer aan doen dan alleen maar een gesprek hebben... Ja, er zijn allerlei uh, instanties waar, uh, waar je de ouders uh, bij kunt ondersteunen... door ze daarmee in contact uh, te brengen. Maar over het algemeen is het wel zo dat uh, op het moment dat ze echt het strafrechtelijke pad opgaan... Uh, dan is daar wel een bepaalde uh, lijn voor. En dat begint heel uh, netjes met een, met een waarschuwing vervolgens uh, HALT. En dan zullen ze uiteindelijk zullen ze, uh, nee. naar een rechter. En dat Vaak weten ook. ouders ook niet wat, uh, wat hun kinderen uitvreten? hè? Niet altijd, niet altijd. Nou... Nee. Oh. Maar ja, dat is uh, vaak ook de sociale controle ja. en hoe ver gaat die. Hè? Bij de ene is dat wat uh, ruimer dan bij de andere, helaas. Als jij nou op vakantie bent of je bent vrij, hoe, hoe gaat dat dan? En dan komt er altijd een vervanger voor jou? Ja, de, de wijken, wat ik al zei, Noord is een hele drukke wijk. Uh, daarentegen zijn uh, sommige andere wijken iets, uh, iets rustiger, hebben wat meer armslag. En dan krijg ik ondersteuning van uh, mijn collega wijkagent uh, Zuid, uh, Jack Opdam. En uh, zodra mijn putje overloopt. Dan uh, komt hij bij. Het gebeurt regelmatig in, in Noord dat het gewoon even te heftig is. Uh, dan uh, springt hij bij. en uh, Hij weet ook van de hoed in de rand van mijn wijk. Is uh, elke week up-to-date. We hebben ook uh, overleg elke week. Ja. Vier wijkagenten en, de, en onze chef zeg maar. En er zit twee keer per week zit daar de uh, chef uh, openbare orde en veiligheid van de gemeente zit daarbij. Dus en dan wordt alles uh, elke week uh, besproken wat er ja. speelt. Heb je nou enig idee waar dat in zit, in, in, in criminaliteit, in, in afwijkend gedrag? Toen ik een jaar of tien was, uh, hadden we in Zandvoort twee uh, VW'tjes. Uh, een zwart met een blauwe zwaarlichtje. En dan hadden we de tweede in de rond reden. En dat was nooit wat. Het was altijd heel rustig. En tegenwoordig heb je dus zo'n heel apparaat nodig om, om de ondersteuning te leveren. Waar zit dat nou in? Ja... Eh... Je bedoelt echt op het gebied van, van de criminaliteit? Ja, gewoon uh, van jullie, jullie werk, jullie dagelijkse werk. Waarom is dat zo heel groot geworden? Heb je enig idee? Nou, er zijn wel problemen die uh, op dit moment heel erg spelen. Als je naar uh, de woninginbraken kijkt, dat is een landelijk probleem. Hmm. En uh, ja, uh, geef het maar een naam. Het, het, het komt, uh, groeperingen komen uit Nederland voor. Maar we hebben natuurlijk ook de open grenzen. Dus er komt ook veel van buitenaf die uh, hier komen... Ja shoppen, om het zomaar uh, te zeggen. Ja, precies. En, uh, ja, Nederland heeft natuurlijk heel veel mogelijkheden op, uh, op dat gebied, dus daar zullen we uh, de boel moeten, op moeten aantrekken. We hebben ook een, een speciaal team die zich alleen tegenwoordig maar bezig houdt met, uh, met de woninginbraken. En, en door de hele regio heen, en dan nou valt het op het moment in Zandvoort wel mee, maar we hebben ook een hele golf gehad in, uh, in Centerparks ja, het is, het is open, het is toegankelijk de mensen kunnen heel makkelijk overal terecht en voordat je daar dan een vinger achter krijgt dan gaat gewoon tijd achter zitten dus nou, ja dan als je het helemaal goed in de gaten hebt en weet hoe het werkt dan zijn ze weer vertrokken want dan gaan ze weer ergens anders naartoe natuurlijk ja, ja, ja. ja. fietsdiefstal is ook zo'n item dat speelt op het moment ook Bromfietsen, bromfietsen, ja. Bromfietsen. Ja. Joop, Joop, Joop heeft hem, hem terug, hè? He? Ja, ja, ja daar zijn we blij mee. Ja, ja. ja maar het is, het is wel wat triest. Maar wel. ook in huis inderdaad, op het ogenblik. He? Want ja. ik hoor ook van verschillende kanten dat er uh, bij mensen... Bij een vriend van mij is van de week... Uh, hebben ze gewoon de achterpui hebben ze gewoon ingeslagen in het raam. Ja. ja, en dan blijkbaar wordt dat dan niet gehoord door buren of zo. Dat, dat vind ik dan ook zo bizar, hè? Want ik bedoel... Ja, er zijn wel, wel weer uh, nieuwe uh, maatregelen voor nodig. En ik denk ook wel, toevallig van de week uh, met... Uh uh, de, het huur, de huurplatform gesproken. En misschien kunnen daar wel wat aanwijzingen komen. Kijk, je hoeft niet elke keer het wiel opnieuw aan te vinden. En als bepaalde dingen in andere gemeenten beter werken. Ik heb dan in Heemstede een tijd uh, gewerkt. Daar zou je misschien weer... Uh, je, je hebt tegenwoordig ook een app, die kan je downloaden. En dan kunnen buurtbewoners uh, daarop uh, gaan reageren. Die kunnen als ze een hondje uitlaten of als ze buiten zijn... Kunnen ze met die app uh, elkaar uh, inzijnen van god, er is een, een vreemde figuur in de wijk of dat vertrouw ik niet, dat bekende onderbuikgevoel. Ja. En uh, dat zijn allemaal, allemaal middelen waardoor je ja. niet direct een buurtwacht nodig hebt, maar wel dat je de mensen kan activeren om daar gewoon aan mee te doen. Dat we, dat we samen, het, het sociale, de sociale controle is een beetje verdwenen. Ja, die is natuurlijk veel minder geworden dan al theater. jaren. Ja. En nou is Zandvoort daar ook niet te slecht in hoor, want over het algemeen speelt dat op zich wel. Want ja, je gooit hier wat op en het halve dorp weet het gelijk. Dat gaat wel razendsnel. Ja, de tamtam die gaat hier aardig snel. Dat werkt goed. Ja, absoluut. Nou, mooi. Nou, René, fijn dat je hier was. Goed om te horen dat je weer terug bent op Zandvoort. Dat is ook mooi. Absoluut. En wens je heel veel succes in Zandvoort Noord. Dank je wel. Gaan wij luisteren naar uh, Diana Washington? Ja, bedankt voor het komen. Oké, okay, graag gedaan. Oké. Okay.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 ...in every single thing. Although I'm quite aware... ...that here and there are traces... of misery and joy I'm feeling quite insane and young again zeggen, want we zitten te wachten op de heren van de OVZ over de decembermaanden, de trekking van de loterij. Ja. Maar uh, we hebben een aantal leuke dingen in de agenda. Uh, even om te beginnen van 2 mei tot uh, 21 december, dus dat is al een tijdje bezig, maar dat houdt 21 december op. Dat is de fototentoonstelling Anne Frank in het Zandvoorts Museum. Peter Tromp. Goedemorgen Peter. Ja, en nou, en dan, de, dan is natuurlijk. Peter Bluis, die komt ook weer gezellig ja, erbij zitten. Uh, uh, vaste klant. Twee, uh, twee Peters. Oké, okay, nou dat was een klein stukje agenda. We gaan straks ja, we wel gaan we weer even verder. Het, we we, we het hebben het de december -maand loten. Ja, Jawel. Jawel. De trekking heeft plaatsgevonden. Daar zijn we weer. Maandag jongsleden begonnen. Uh, netjes op 1 december. De hele maand, uh, uh, niet de hele maand. Weet, tot 27 december. Dus tot zaterdagochtend 27 december. 10 uur kunnen de mensen de loten inleveren. Wat opvalt van deze actie, verleden jaar is het door omstandigheden niet doorgegaan. We doen het eigenlijk ieder jaar. Dit jaar is het natuurlijk wel weer, uh, dat moet gewoon. De loten die krijgt men? Men krijgt de loten bij aankoop van een bedrag. Iedere ondernemer mag dat voor zichzelf weten. Of je dat bij één euro, euro doet, vijf euro, dat uh, de, de ja, de leden de bepalen zelf. de leden zelf. Dat ligt een en, beetje aan de business die ze hebben natuurlijk. Ja, uh. ja, en het opmerkelijke van dit jaar was dat uh, uh, de mensen zichzelf vaak aankoien. Kwamen melden. Dus dat is inderdaad heel positief. Oh, zo. We kan we, ik meedoen met de loterijen? Die kwamen en zeggen: mogen wij ook een prijs geven? Dus we hebben maar liefst uh, 30 ondernemers die iedere week een prijs geven. Zo. van een worst, een waardebon. Uh, maakt niet uit. Maakt niet en uit. Uh, we hebben vijf hoofdprijzen. En dat hebben we ook nog nooit gehad. En, uh, dat zijn toch. vertel, prijzen. wat zijn de hoofdprijzen? Want dus je. Nou, word je nieuwsgierig. Ja, he? natuurlijk ja, dan word dan ik dan de dan nieuwsgierig. De radio Stiphout geeft een tablet. Circuit Park. Zandvoort geeft twee jaarkaarten, Centerpark Zandvoort. maar liefst een bestedingsfoutje van 250 euro Zo. voor een verblijf van een van onze parken in Nederland, hoeft dus niet in Zandvoort. mag wel. En de Hema geeft een citybike. En wat heel leuk was, Heli Jansen, Sandvoorts museum, een schilderij van haar. Nou. Het zijn, gewoon... uh, zijn uh, uh, fantastische prijzen, natuurlijk. Dat, dat vind ik wel uh, heel, uh, ja, een heel mooi prijs. Gratis een loodje. dus daarom. Ja. En uh, het leuke van deze actie. En dat was vroeger eigenlijk ook al zo: hoe eenvoudiger je het maakt, des te de, uh, meer uh, respons heeft het. Ja. En uh, in vorige jaren was het zo dat we naam, adressen, telefoonnummers, ja, e-mailnummers wil dus wilden ja, hebben. Helemaal. En dat was een helft job, dus we proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken. We zijn niet zozeer geïnteresseerd meer in adressen, dus dat hebben we gelaten. Een e-mailadres mag, hoeft niet, de naam, wel duidelijk en een telefoonnummer. Ja, want mensen, kon, moet ja, je mensen je moeten je kunnen bereiken. Dus, ja. Ja. E e even was. nog, uh, uh, waar kunnen mensen zien uh, uh, uh, welke winkels er meedoen, waar ze loten kunnen? Kunnen krijgen. En hebben de mensen een vignet? De winkeliers hebben een vignet? De, uh, alle winkeliers waar uh, de loten uh, die deelnemen aan die prijzen beschikbaar stellen, zo moet ik het zeggen, hebben allemaal een poster op hun raam hangen. En Oké, dat is, dat is dezelfde wel. uitstraling als dat de waardebonnen zijn, ja. dus herkenbaar. Ja. En uh, het is ondoenlijk om alle uh, ondernemers te vermelden die weekprijzen geven. Dus we hebben een keuze gemaakt. De hoofdprijs, degene die de hoofdprijs geven, die staan op de poster en op de loten vermeld. Ja. En ook op de achterkant van de loten. En het inleveren van de loten, dat is, bij, uh, dat is beperkt? Bij de inlevering van de loten is in zoverre beperkt, dat zijn er een stuk of tien bij elkaar. En dan noem ik bijvoorbeeld uh, de Kaashoek. Ik noem Kaashuis Tromp. Ik noem de Bruna. Uh, Centerparks, Blokker. Shana op de grote krocht. Uh, Dobi op de grote krocht. Bruna. En uh, bloemhuis, uh, bloemhuis Bluis, niet te vergeten. Bloemhuis Bluis. bluis Mijn naamgenoot en neefjes. En neefjes. Ja, en neefjes. ja, ja. Dus. ja dan prima, dan heb je toch ja, genoeg. Dus we hebben het een beetje dat is een beetje... de HEMA. Ook ja. voor het Kerkplein Kerkstraat is dat belangrijk. En daar staan allemaal tonnen, duidelijk blauwe tonnen. met grote posters van uh, de Daar kan je inleveren. Daar kunnen ze ze inleveren. Oké. Okay. Maanden begonnen. Dus die eerste week is uh, altijd een beetje spannend. om te kijken of het al uh, loopt. of de mensen er al aan toe zijn. En er zijn nu ongetwijfeld mensen die zeggen: Potverdikken, ik me vergeten vrieten, haar ja, ja, gedacht. Het oh ja, die heb ik nog in mijn tas mag, zitten. Mag gewoon we mee. <hijen> mee. En uh, uh, wat we wel uh, hebben... Nou, uh, ja, maar de batterij ervaren net bij het trekken van de loten. Is, uh, ons penningmeester was er heel scherp op en daar is hij ook voor. Wat heb je ook weer gemerkt, Pete? Nou, sommige loten waren onleesbaar of niet, uh, haast niet te zien. En uh, er werden ook loten ingeleverd uit het jaar 2012. Ach, wat dan? Ja, ik denk dat, uh, dat, dat zijn mensen, ja, mensen bij, de, bij het opruimen van de zolder nog, uh, nog wat loten gevonden hebben <laughs> voor de overzet. Nou, je wil niet weten hoeveel loten uit 2012 erbij zaten. We hebben die in de tuin van Hoogland, in de tuin van Hoogland ritueel verbrand. Oh, oh, oh, ja. Dat is wel grappig. Ja ja, ja, ja, ja. Die waren net te laat natuurlijk. Die ja. denken, oh, maar goed, wat even. jullie doen, het gaat in een grote zak. Hè? Dat is de, de, de manier. De notaris hoeft er niet bij te komen. Hè, want ja, gaat, ja, ja, die was er wel bij. Heb je hem niet gezien? Heb, oh, ja, oh, die wel. zat daar om de hoek ja, ja. natuurlijk. Ja, die ja, heb ik net, net, vlak, net vlak, gemist. Vlak voor de Valk, die was er bij, Zeker. Maar goed, in ieder geval, uh, daar hebben jullie dus uh, een, een fors aantal uh, kaarten uitgehaald... En, en uh, daar zijn een aantal prijswinnaars uitgekozen. Uh, gaan jullie de voornaamste winnaars nu opnoemen? Nee, want het is de bedoeling dat we ze allemaal in snel tempo uh, uh, opnoemen: ja. alle 35. Ja. En daar hebben we vijf minuten voor nodig. Dus... Ja. Ik bij stel deze. voor dat onze penningmeester nummer 1 tot 17 doet. Doe ik de laatste. Oké, okay. nou, daar gaat dan hij dan snel. Dan dus dan de dan mensen die nu luisteren, die weten dat ze een prijs hebben nou gekregen. Ik hebben naam horen? Of ja, het, is het allemaal uh, Mevrouw of meneer Corto, die Cromo, heeft gewonnen een uh, waardebom van 20 euro bij Apart. Apart is de zaak die naast Blokker zit in het... Uh, uh, het Jupiter Plaza. ja. Ik zal even verder gaan. Een cadeaubon van 12.50 beschikbaar gesteld door Bruna... is gegaan naar Cyrille van Duin. Cadeaubon van 10 euro door XL gesponsord. M Draaier. Een cadeaubon van 20 euro Bloemenhuis Bluis Halterstraat. De heer of mevrouw P Koper. Een cadeaubon van de Lip van 10 euro aan Jentel toebedeeld... Een cadeaubon van uh, mijn waarde voorzitter Kaashuis Tromp. Mevrouw of meneer Vossen Bol. Dat zal wel een vrouw zijn, neem ik aan. Cadeaubon van 15 euro. Beschikbaar gesteld door Blokker. Wat kun jij schrijven? Ingrid. Ja, ja. Ingrid. Fleur. Fleur. Keur. Ingrid Keur. Keur. Ingrid Keur. Keur. <laughs> een herenpollerotjes voor de bril. Beschikbaar gesteld door slingeroptiek HV Donker. Een fondue of gourmetschotel van 26 euro. Slagerij Horneman heeft die beschikbaar gesteld. Meneer of mevrouw... Grebe. Grebe. Oh, wat kan die tromp slechts schrijven, zeg. Dat is heel verschrikkelijk. Goed dat je begon op een rekening. Ja. beste. Een cadeaubon van Vigie, ter waarde van 20 euro. Zandvoortsapotheek Apotheek heeft dat beschikbaar gesteld. Meneer of mevrouw E. Lijs. Een paar rubberhakken, ter waarde van 25 euro. Bij Shanna's Roek Shoes Repair aan te meten. Gewonnen door Anneke Til. Zuivelmandje van 25 euro. Beschikbaar gesteld door de concollega's van meneer Tromp. De Kaashoek. Aartie Spaans. Cadeaubon van 10 euro. Beschikbaar gesteld door Albert Heijn. Wendy Schotman, denk ik. Cadeaubon van 12,50 euro. Beschikbaar gesteld door Dobie Dierenspeciaalzaak. Kirsten Kist denk ik? Kistemaker. Kistemaker. Kistemaker. Ja, neemt u me niet kwalijk, meneer mevrouw Kistemaker. Er staat er duidelijk op. Maar u bent een gelukkige prijs, is of winnaar. Een notenpakket van 10 euro, beschikbaar gesteld door Sembo, Robert de Vries. Bowlingarrangement voor zes personen, maximaal. Beschikbaar nee, gesteld door Centerparks. Meneer of mevrouw F. Ja. Berndt. Een zak oliebollen, ja. ja. En of appelflappen. Beschikbaar gesteld door oliebollenkraam. fase. meneer of mevrouw, schraal. Zo, Geloof die zijn me. lekker. Dat hier schraal staat. Ja. Uh, de prijswinnaars, die worden gebeld. Die ontvangen van uh, de OVZ een brief. Uh, met die brief in de hand kunnen de prijzen... Of, wel op, belangrijk om even opgehaald uh, ja. te worden. Uh, want ja, er zijn een boel mensen die paap heten. Er zijn een boel mensen die zwemmer heten. Bluister schijnt er ook een paar voor te wezen. Dus ja. als u denkt een prijs gewonnen te hebben en u heeft geen brief ontvangen. Dan was het dus een andere paap, bluis of zwemmer. Ja. Ja. Ik ga nu het woord geven aan meneer Tromp. Die zal de rest van de prijzen beschikbaar stellen. Niet. Dan krijg ik krijg een handgep bij gelezen de lezen. Ook dat. Saté menu met een ijsje van Sneekborg het plein door P. Jeukens. Twee maquetstaven door Van Vessem, gewonnen door mevrouw of meneer Vossenwijk. Een cadeaubond van 10 euro, Zandvoortsmuseum, Hendrik Schuiling. Hentje Dekpet geeft een hoofdkussen aan mevrouw Denise Stolp. De viskraam Arie Guit een waardebond van 12,50, gaat naar Ginger de Vries. Esther Unelu heeft bij... Peske Fresco, een cadeaubon van 10 euro gewonnen. Een wintermuts, Sacktime, mevrouw meneer Sifal. Cadeaubon 25 euro, Emotion Buy, door A.L. Moon gewonnen. Een chocolade -thee pakket, tea, chocolate and more, door mevrouw Nel Bol. Een mutsjaal... ...van Beach Him. Dat is een muts-sjaalpakket ter waarde van 60 euro... ...gewonnen beschikbaar gesteld door Beach Him. Gewonnen door Jerka van der Meijen. Van harte gefeliciteerd. Een cadeaubon van 10 euro, foto met een gorter... ...R Paap, de Dierenkliniek Zandvoort... ...een gratis consult of een vlooienbehandeling. Ik hoop dat dat voor de dieren is. Dat hoop ik ook. Familien ja, en als u nog geen hond of kat hebt, dan moet u dat maar aanschaffen. <laughs> een cadeaubon, ABC en meer... Gaat de G.J. Koningster Wolbeek. Hans uh, Koper heeft bij Zonnestudio Sunbeach een cadeaubon van 12,50 gewonnen. Rosarito geeft ook een cadeaubon van 12,50. En deze keer aan Michel Boskamp. Een pak stomen te waarde van 12, Stomerij Beus. Op de grote krocht gewonnen door. Glazenmaker Bos, de familie. En als laatste Michoeno Eno en Sjaal door Kees Verveer. Dat zijn er 35. Nou, uh, gefeliciteerd uh -huh. allemaal. Nee, het ja, is uh, 35 de eerste keer totaal. dat we dit doen zo, uh, ja. uh, dit jaar. Uh, dat betekent uh, iedere zaterdag nieuwe trekking. Zaterdag 7 december, de 14e, de 21e en de laatste is de 28e. Dan beginnen we eerst met de weekprijzen. Dan gaan de weekprijzen, degenen die nu een weekprijs hebben... doen ook straks weer mee met dezelfde loten met de alle, hoofdprijs. Dan gaat er alles weer in de zak. En dan wordt er hier uh, op 28 december worden de vijf hoofdprijzen getrokken. Bijzonder. Dus een extra reden om naar Goedemorgenstand voor te luisteren. Dat Altijd ook. al. Altijd. <laughs> Eigenlijk altijd al. Maar dit is weer een extra reden. Ja, zo is het. Zo moeten mooi, we het hebben over het nieuwjaarsconcert. Stichting da, da, concert. Ja, daar OVZ. kunnen we Ja, nou, Volgende laten keer. we. Ja, ja. Onze voorzitter hebben een heleboel pet op. <lacht> nou ja, het nieuwjaarsconcert, daar heb ik ook een pet op, want daar ben ik dan toevallig de voorzitter van. Kijk. Dus dat is uh, dit jaar weer de eerste die, zondag van, de, van het nieuwe jaar, hè? Nieuwe, ja. 4 januari. Gaat de kerk. Ja, dat wordt weer een toeval. heel mooi concert met uh, diverse koren, maar vooral ook weer wat wij heel leuk vinden, de jongelui die meedoen. En dat vinden we heel bijzonder zonder dat ja. die weer mee mogen doen Zeker. dit jaar. Dus nog dan de helderheid... de prijswinnaars... Die, die hun zelf net gehoord hebben... ze krijgen nog een, een brief... ja of worden gebeld ja. door jullie... waar die brief op te halen is. Vandaar dat de telefoonnummers erbij heel belangrijk zijn. Ja. E-mailadressen, de namen duidelijk... En, e en de telefoonnummers duidelijk. En we gaan dus iedereen bellen. En dan weten we de adressen. En dan worden alle brieven verstuurd. Met die brieven gaan de mensen hun prijs ophalen. Ja. De Als je dus jullie 35 prijzen per week hebben zo. ja. Ja, is het werk, is het wel de moeite werk, waard om die lood ja. ja, ja, te leveren. Ja, zeker. Ja, bedankt voor de aandacht. Ja, bedankt voor de komst. En, uh, ja. hebben, we nog, moeten, hebben we nog tijd? Of, uh, moeten uh, we... Uh, we gaan nog even wat, uh, ja. denk ik, wat agenda doen. Van de agenda. Voordat ik, we naar het laatste ik, stukje muziek gaan. Precies. Ja. Ik was gebleven bij het museum. En uh, die hebben ook nog uh, tot 21 december een uh, kunst zonder grenzen. Dat is ook nog op een ja, voorstel. er is heel veel te doen museum. En uh, ja. we hopen ook dat dat allemaal zo blijft, ook in de toekomst. 10 december dan de kerstmodeshow gepresenteerd door Rosarita ja. bij Slender You op de Hoge Weg. Aanvang om half acht s avonds en dan trees 5 euro. 10 december dus Kerstmodeshow dus in het pand uh, en het bedrijf van Slender You. Precies, en als dan de, heer, de dames naar de modeshow gaan, dan kunnen de heren naar de filmclub van Simon van Kolom, want die presenteert weer een film in het circus van Zandvoort om half acht. Om half acht s avonds, ja. zeker de moeite waard. Dan hebben we op 12 december. December, uh, het meisje met de zwavelstokjes in het Zandtort Museum. Ja, wordt straks ja, nog even wat over gesproken. Uh, Olie Muller en Fred Rooshart komen daarover vertellen. Dat is dus 12 december. En we uur. hebben we 12 december ook uh, bij Café Koper de popquiz. De pubquiz moet ik zeggen. Niet de popquiz, maar de pubquiz bij uh, Café Koper. Dat is om uh, 9 uur s avonds. kost 2,50. En je kunt je bij Koper aanmelden. Daarvoor. Ja, en dat is altijd wel gezellig. Dat uh, heeft hele dikke vaste scharen zeg maar, ja. aan, aan het publiek. Dus dat is mooi. Dat nou. betekent dat wij zo langzamerhand eigenlijk een beetje door al onze onderwerpen heen zijn. Voor deze ochtend heeft u nog zin om langs te komen. Kan dat altijd natuurlijk hier bij Hotel Hoogland. Live uh, waar de koffie ook koffie is klaar met wat lekkers. wordt door uh, En dat is heel fijn. Dan kijken we naar Pascal en gaan we toch maar even het laatste nummer inzetten. Dat is de Shakatak met Nightbirds. I'm to WFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Raymond Sereen met het NOS Journaal. Er wordt het jaar op grote schaal extra afgelost op de hypotheekschulden. Tot november is in vergelijking met vorig jaar 28% meer afgelost. In de maand november is dat zelfs 40%. De belangrijkste aanjager is de fiscaal-aantrekkelijke schenkingsvrijstelling, zegt ING. Ouders mogen hun kinderen tot 100.000 euro belastingvrij schenken... als dat geld wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen huis of de aflossing van de hypotheek. Vanaf 1 januari wordt de schenkingsvrijstelling flink versoberd... omdat het voor de schat een erg dure regeling is. Mensen met een budgetpolis lopen volgend jaar het risico... dat zij niet in academische ziekenhuizen terecht kunnen. De Patiëntenfederatie NPC heeft ontdekt dat zorgverzekeraars geen contracten met die ziekenhuizen afgesloten hebben. Vandaag overlegt de patiëntenfederatie met de zorgverzekeraars over deze kwestie. Specialistische zorg wordt steeds meer op één plek geconcentreerd, zegt de NPCF. Dat is goed voor de kwaliteit van zorg, maar daar moet iedereen er wel terecht kunnen. Mensen kunnen tot 1 januari hun huidige zorgverzekering opzeggen en een nieuwe kiezen. De goedkoopste optie is de budgetpolis, waarmee de verzekerden slechts bij een klein aantal ziekenhuizen en zorgverzekeraars zorgverleners terecht kan voor volledig vergoede zorg. En de politie heeft gisteren bij een inval in Loosdrecht... een grote partij wapens in beslag genomen. Er zijn onder meer kalasjnikovs en handgranaten gevonden... zegt de hoofdcommissaris Aalbersberg van de Amsterdamse politie... in de Telegraaf. Ook is er cocaïne gevonden. Zeven mensen zijn aangehouden. De politie onderzoekt of de wapenvondst iets te maken heeft... met de golf van liquidaties in de Amsterdamse onderwereld... de afgelopen tijd.